Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Brazilië is het afgelopen jaar veel minder regenwoud gekapt dan de jaren ervoor. Volgens de regering is de ontbossing in bijna een kwart eeuw niet zo beperkt geweest. Overigens gaat het nog altijd om ruim 6200 vierkante kilometer die in een jaar tijd werd gekapt. De afgenomen ontbossing is onder meer het gevolg van strengere wetgeving en de economische crisis... Milieuorganisatie Greenpeace deelt de conclusie van de Braziliaanse regering... maar zegt dat er niets te vieren is... omdat er de laatste tijd in het Amazonegebied juist weer meer wordt gekapt. Bovendien wil de regering onder druk van grote sojaboeren... de wetgeving versoepelen. Die wijziging betekent volgens Greenpeace... dat eerdere overtredingen onbestraft blijven. Burgemeester De Pla van Heerlen denkt dat de staat aansprakelijk... kan worden gesteld voor de schade door de verzakking in winkelcentrum Het Loon... Hij baseert zich op een oude wet die zegt dat de staat aansprakelijk is voor schade door de mijnbouw, ook als er geen hard bewijs is. In het verleden heeft de wet al vaker tot schadevergoedingen geleid, zegt de pla. Het nieuwe permanente steunfonds voor de Eurolanden moet slagvaardiger worden dan het huidige noodfonds. Dat zegt voorzitter Barroso van de Europese Commissie in een interview met de Duitse krant Die Welt. Dat de Eurolanden unaniem moeten zijn bij het helpen van een medelid... zoals nu het geval is, noemt Barroso absurd. De procedure is daardoor onnodig tijdrovend, zegt hij. Barroso hoopt dat over het permanente steunfonds op de EU-top... van deze week in Brussel een besluit wordt genomen. Bondskanselier Merkel heeft ook al gepleit... voor afschaffing van de unanimiteit in het nieuwe noodfonds. Het weer, vannacht buien met hagel, natte sneeuw... en plaatselijk een klap onweer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 Met Herbert Codé. een hele goede nacht. In deze ja, herfstachtige nacht van 6 december praten wij over de onheilstijgingen van de laatste tijd. Het gaat eigenlijk uitstekend met, met Nederlanders, ondanks dus die onheilstijgingen. En het is eigenlijk een raadsel waarom de media ons anders doen geloven. Dat stelt de Maarten Verrossen in zijn nieuwe boekje Wie zijn wij? Naar aanleiding van, van dat boek praten wij verder over, over dat onderwerp, wat bijvoorbeeld jou gelukkig maakt. En die vraag stel ik aan Ietje. Goede nacht. Ja, goedenacht, Herbert. En wat maakt jou gelukkig, Ietje? Nou, een zinvol beroep maakt mij gelukkig. Ja, precies genoeg om van te leven. Mooie dingen om je heen. Gelukkige mensen. En ja, dat komt ook omdat je tegenstellingen kent. Ja, en wat is voor jou een. een, een wat voor beroep heb je? Wat voor baan heb je? Op dit moment begeleid ik jongeren, voornamelijk jongeren in de tussenfase. Tussen Bijstand of uitval op school en, en dan een, een werkelijke werk. Dus ja precies Ik ben, ik ben werkcoach. Je bent werkcoach. Ja? En dat is inderdaad wel een heel heel zinvol beroep lijkt mij. Ook een, best wel een zwaar beroep. Maar even, even als voorbeeld, je begeleidt jongeren. Uh, die, die zitten dus op school en tijdens het schooljaar op een gegeven moment gaan ze door wat verreden ook van school af. Precies. Of komen ze eigenlijk minder? Ja, of uh, uh, gevallen in een bepaald soort gedrag en, en door, door, omstandigheden of door, door uh, ja, bepaalde stoornissen, dat kan ook. En wat, wat maak je veel mee? Wat heb je veel aan, aan wat komt er veel voor ja, in je werk? Ja, autisme, Benos. Uh, ja, ADHD. Uh, gewoon echte uitzonderingen die ook, ook wel de pareltjes uh, zijn hoor, van de maatschappij. Maar ik hou wel van, van uh, ja, een beetje de, de, de uitzonderingen. Ja. We maken ook dat maakt uh, ook dat de samenleving zo gemalleerd is. Ja. Wat, wat, wat, wat vind je dan zo leuk eraan om met, met, met, met, met die jongeren om te gaan? Uh, de diversiteit. Dat je, dat je geconfronteerd wordt met iemand die een compleet ander leven leidt. Die, die uh, de wereld bekijkt vanuit zijn perspectief. Ja, ieder, bij iedereen gaat de meridiaan recht door zijn eigen navel heen natuurlijk. Want ja, de wereld draait om jou. En ja. je kunt, je kunt uh, omhoog gebracht worden door het contact wat je met anderen hebt. Ja. En, en, je, en, je, en je hebt dan gesprekken met deze jongeren dagelijks? Ja, ja... Uh, ik maak heel wat mee. Ja, heb je dan een soort kantoortje? Of ga je bij hen langs thuis? Of zoek je ze op Nee, op het school? Nee, nee. Ik, ik zit op een werkplaats. Bij mij komen ze binnen. Uh, als allereerste. Dus uh, ja, ik moet ze uh, wennen aan, aan vroeg opstaan. Aan tijd komen. Aan hoe je omgaat met collega's. Want ze zitten natuurlijk de hele tijd thuis. En ze hebben toch maar een heel beperkt kringetje. En komen dan in aanraking met uh, hele andere nationaliteiten. Met... Uh, ja, een compleet andere levenswereld ja. iemand die slaafd is, of iemand die uh, uh, uh, alleen maar in zijn eigen uh, cultuurtje uh, uh, verkeert. Het lijkt me heel, mo heel, heel mooi en dankbaar werk, maar ook best wel moeilijk denk ik, best wel heftig, dat als je thuis komt nee, na nou, een dag werken. Nee, ja, je, je maakt wel eens wat mee, een echte bitchfight heb ik laatst meegemaakt, of groepen die ja. tegen of, uh, maar een, ja. een bitchfight, wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Gewoon een groep vrouwen. en, en, en, en jij, zat, jij zat ertussen? Nee, nee, dat was op dat moment was waren er twee. Uh, ik was heel even van de werkzaal af. En er uh, waren er een paar en die waren wel gemotiveerd aan het werken. Hè? En er waren dan er paren uh, uh, uh, uh, die vonden die anderen maar weer uitslogen dat ze toch aan de gang gingen. Ja. Dus ja, die gaan elkaar uitdagen, tot op de gang. En ik, en ik pak jou wel na werktijd, of uh, ja, een soort uitdaging krijg je dan. Of, nou, het begint met spugen, dan, dan slaan. En uiteindelijk Zo. probeer je zijn piercing eruit te trekken. Of uh, het, het heeft de een de ander in een nek gebeten. En dan uh, moet je die een spuit halen en het Zo, dat heb je, dat heb je meegemaakt aard. dus. Ja, ja. Cool. Nou, ga er maar aan staan. Ik vind het heel wat. ja. Ja, dat komt voor. Dus echt, wel als de oerkracht uh, bij mensen naar boven komt, ze worden uitgedaagd, ze worden getriggerd op een heel klein dingetje en het wordt groter en groter en groter. Ja, nou ja als ik het zo, zo hoor, sta je dus echt nou ja, door, door, door de mensen die je tegenkomt, sta je echt midden in de samenleving. Uh, heb, heb, heb, je, heb je het gehoord, het gesprek uh, wat we eerder hebben uitgezonden deze nacht? Ja, ja, met Maat van Rossum, ja. Ja, ja Wat, wat ja. vind je ervan? Van de, van, van de nou, uitkomsten uit zijn, nou, ja, toch een beetje de conclusies van zijn boekje? Ja, dat snap ik wel. En ook de vorige spreker moet ik ook wel uh, gelijk geven. Van, ja, als je vraagt aan mensen, van, ben je gelukkig? Dan zal niemand tegen een vreemde zeggen van... Uh, nee, ik, ik ben heel erg ongelukkig, ik trek me terug. Uh, ik uh, ik, uh, ik uh, heb waanvoorstellingen of wat dan ook. Die, die pakt je op dat moment uh, en confronteert je met je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je vraagt van, nou, de hele maatschappij, vind je dat? En... en uh, wat vind je van de, de allochtonen in deze maatschappij? Ja, dan krijg je een heel ander antwoord. Yeah, yeah. Of de zorg, of uh, uh, je toekomst. Want inderdaad, we kunnen ook niet zo, zo lang doorgaan met de zin slurpen of uh, uh, allerlei verslavingen die, uh, die, die om de hoek komen kijken. Yeah. En inderdaad, de drukte, ja, het, zal, het zal best wel. Want, wat, wat, want je zegt, je zegt als, je, als je dus aan mensen vraagt van uh, nou ja, hoe, hoe gaat het met je? Dat, dat, ze dan, dat meestal iedereen wel zegt van het gaat goed. En uh, ja. ik heb het naar mijn zin. En, en, als je echt doorvraagt, als je echt doorvraagt aan mensen, van goh, inderdaad, wat maakt je dan gelukkig? Heb je wel eens momenten van ongeluk meegemaakt? En was dat, wat typeert dat dan? Of uh, hoe denk je over leven en dood? En je gaat echt op onderwerpen in die er werkelijk toe doen voor mensen. Nou, dan, dan krijg je de tranen wel naar boven. Ja, want ja, uh, merk je dat ook in je werk? Met de jongeren? Oh, ja, zeker. Stel de, de, de juiste vragen en... en uh, en de bierpunt gaat open, ja. Yeah. Maar als jij oppervlakkig vraagt: van Hoe gaat het met je? Oh, goed. Uh, uh, inshallah. Of, uh, uh, gewoon zo, zoals het loopt. Of, uh, maar ga je werkelijk doorvragen van. Goh, hè. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik kan me voorstellen dat de jongeren uh, uh, waar, waarmee je werkt en die je uh, een handje helpt uh, en op het juiste pad brengt, dat, dat het beeld van, van op, op, op Nederland, dat dat bij hen denk nou best wel scheef is. Kan dat kloppen? Dat, best wel? dat het beeld van, van hen op, op hoe het ervoor staat in Nederland, dat het nou best wel een negatief beeld is, kan dat? Ja, en, en hoe de maatschappij voor hen zorgt. Ja, en, ja natuurlijk, want ja, die, die kijken ernaar vanuit hun perspectief. Ja, en ja. hebben nog niet meegemaakt dat ze werkelijk waar ze allemaal verantwoordelijk voor zijn. En, uh, ik vind dat het eigenlijk nog niet genoeg is wat, wat er voor zich gedaan wordt. Voor gedaan ja, dat dat probeert ook de jeugd, denk ik. Zoals ja. ik zelf ook. <laughs> ja, veel klagen en uh, nou ja, afgeven. De, de, in de tijd dat ik jong was, uh, de, de, was er helemaal geen baan en, en uh, de, de, de, de, kon je met een bepaalde studie ook, ook niet veel. Nee. Maar ja, het is heel moeilijk om keuzes te maken, want het is ook heel erg gedifferentieerd. Of uh, uh, ja, je, je hebt zoveel vrijheid dat, dat je eigenlijk uh, uh, niet zo goed meer weet uh, wie, wie uh, wat je eigen verlangens zijn. Nee. En uh, hoe hou jij de jongeren gemotiveerd, Ietje? Als ze dan, als ze het dan, dan hebben over dat dat, dat beeld op Nederland uh, dat er te weinig voor hen gedaan wordt. Nou, ik, ik denk ook wel een, uh, door saamhorigheid, door. Uh, Interesse in elkaar te kweken, een beetje humor. Van als er iemand Lamlendig loopt te zijn, dan stiekem een, een, een neprol op zijn stoel stoppen. Of eh, de stoelen aan elkaar eh, binden met trektouwtjes. Of uh, ja, gewoon, eh, eh, eh, zodat je op, om elkaar kan lachen en, ja, en, ja. Uh, uh, en ja, die, die angel eruit probeert te krijgen, de boosheid. Of, uh, ja. Ja, en heb je, heb je het gevoel dat het, dat, het, dat het helpt, dat de jongeren op een gegeven moment dat het beeld verandert? Uh, Jawel, op een gegeven moment valt het kwartje wel dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Dat, dat, maar dat is, dat is een hele lange weg. Ja. En uh, ja, dan is het snel uh, ziek, zwak of misselijk. En uh, ja, blijf maar thuis vandaag. Ja. Of, uh, maar, en dan als je ze na een uurtje belt of uh, de, de volgende dag interesse toont of. Ja, dan viel het inderdaad allemaal wel mee en was het eigenlijk al na een uur alweer voorbij. Ja. En, en, en je, je vertelde eerder al dat je, dat je zelf heel erg tevreden bent. Je bent ben blij met het werk wat je doet. Dat, dat zorgt, draagt bij jou bij aan Ja, maar dat is op dit moment. Hè? Ja, dat is op dit ja, moment, hè? ja. Precies. Dus op dit moment, ik heb ook tijden gehad dat ik werkloos was, ja. of dat ik uh, in een relatie zat en, en uh, dat ik alleen maar bovenop een kamertje uh, computerspelletjes en, en, uh, zat te blowen. Ja. heb ik ook meegemaakt. Ja. Of uh, dat mensen om me heen, uh, ja, de, de, dat ik daar helemaal geen interesse voor op kon brengen. Ik bedoel, zulke tijden zijn er ook geweest en dan, dan draait het zich weer om. En, dan kan je weer zeven magere of zeven vette jaren hebben. Bedoel, ja. dat, dat, dat zie je ook zo? Dat je, dat je nu dus zeven goede jaren beleeft, als je, als je het zo mag stellen? Als ik het zo mag stellen, weer wel, ja. ja. Leuke liefde. Eh, ja. Kleinkinderen. Eentje dan. Eh, eh, ja. Interesse van, van mensen om me heen. Echt oprecht. En, ja. en niet gespeeld. Terwijl ik vroeger altijd dacht dat het wel gespeeld was. Maar, ja, precies, daar kom je dan later achter in het leven. Ja, ja. Maar, maar het kan net zo goed dat het uh, uh, over een half jaar weer anders is. Mm -hmm, ja. Ik vond, maar... uh, vond het heel leuk om met je gesproken te hebben, Ietje. Okay, ja, en, maar... en, interessant om een kijkje te gehad hebben in, in, in jouw werk en in wat voor jou geluk is. Ja, ja. Ik, ik wil je daarvoor <laughs> okay. bedanken voor je openheid. Ja, oké. Okay. Heel bedankt. Een en, heel fijn programma verder. Ja, dankjewel en een goede nacht. Ja, hetzelfde. U ja. kunt meepraten over dit onderwerp via 0800 1121. 0800 1121, wat maakt jou gelukkig? Oh, in the heat of the night. And De Electric Light Orchestra met Above the Clouds kwam van dat album af, A New World Record. En was wel een van de kortste liedjes die op dat album stond. 2 minuten 17 om precies te zijn. Aan de telefoon heb ik uh, Erik, goede nacht. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Goeie, ja, het, het uh, je bent aan het werk op dit moment in, uh, in de haven. Je zat te luisteren naar de uitzending en je wilde even ook reageren. En nou ja, Ik stel ook aan jou de vraag: wat, wat maakt jou gelukkig? Ja, uh, eigenlijk dat alles uh, echt heel goed gaat op dit moment, mij. En om uh, mijn omgeving. En kan je, kan je voorbeelden dat... noemen wat dat dan is? Ja, wat gaat nou, er mijn, goed? Vriendin is, uh, mijn vriendin is zwanger voor, voor ons eerste kindje. En, uh, wow. en ik heb, uh, ja. En, en mijn ouders zijn gezond, mijn vrienden zijn gezond en uh, het gaat eigenlijk, eigenlijk heel goed. Dus het is niet iets heel bijzonders, maar, uh, maar dat maakt mij gelukkig. Ja, je, je bent dus gewoon echt een heel, heel gelukkig en tevreden mens. Eigenlijk wel, ja. ja. ja. En, en, en, en je hebt een klein stukje van de uitzending mee, meegeluisterd. Uh, dat, dat uit, uit onderzoek blijkt dus dat 91% van de bevolking zegt zeer tevreden te zijn over hun eigen leven. Maar ondertussen is er ook een beetje zo'n zo onderbuikgevoel dat mensen diep ongelukkig zijn over de politiek, uh, dat soort zaken. De kijk op Nederland, de visie. Is dat ondanks ja, ik... dat jij gelukkig bent, heb je ook zoiets van: ja, dat, staat, dat is soort buiten mijn, uh, mijn eigen bereik? Van ja, Daar voel ik me niet helemaal tevreden over. Ja, ik vraag me af in hoeverre mensen dat ook wel eens aangepraat worden door media. En uh, ik vraag me af in hoeverre mensen daar zelf echt, echt mee te maken hebben met sommige problemen. Dat horen ze op de radio of op tv en daar hebben ze dan een mening over. Maar ik vraag me wel eens af in hoeverre ze dat echt zelf vinden. Ja. En, en misschien ook in hoeverre het ook daadwerkelijk uh, echt speelt. Ja, ja precies. Want dat is ook een, een van de. Het de, de, de, ja, de, kwam ook in het gesprek naar voren: dat, dat er ook heel veel uh, zaken naar voren worden gebracht. Uh, bijvoorbeeld in het populisme: dat, dat, dat mensen iets uh, in de politiek aannemen. en daarmee aan de slag gaan. en dat vervolgens overal verspreiden. En dat heel Nederland op een gegeven moment denkt: oh ja, ja, het gaat er alleen ja. maar over. Dus zal het ook zo zijn? Ja, nou precies, dat, dat heb ik ook wel eens het idee. Ja. En, en kan, kan je een voorbeeld doen waarbij je dat hebt? Bij wat voor onderwerp bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld over populisme, wat je zegt over wilders, et cetera. En dan, uh, ja, mensen, mensen die hebben dan een mening over bepaalde dingen. Dat ik denk ja, waar, waar is dat op gebaseerd? Waar, waar is dat uit eigen ervaring? Of, of ja, wat een onzin eigenlijk. Ja. Terwijl het soms ook in, in, in, in, in, de, in de werkelijkheid gaat het eigenlijk heel goed op dat gebied. En dat, ja. dat is soms het dubbele ervan. Ja, dat vind ik wel, Ja. Ja. Ik vond het uh, uh, uh, heel mooi om met zo'n gelukkig mens gesproken te hebben. En nog, en nog één vraagje. Je werkt dus in de haven, zei je al. Je komt daar met heel veel andere mensen in aanraking. Je zit ook vast wel eens in een uh, kantine of in een e-tent. Uh, ja. Heb, heb je dan ook uh, uh, gelukkige mensen om je heen? Of zijn daar de gesprekken vaker anders van, uh, van toon? Nou ja, als je, als, je, als je bijvoorbeeld aan boord zit, veel Filipijnen of, of, of Russen... of weet ik veel waar ze vandaan komen. Maar dat zijn, uh, die mensen hebben het echt, echt veel minder dan wij. En dat vergeten wij wel eens. Ja. Dus wij mogen eigenlijk, uh, wij hebben het uh, bijzonder goed in dit land. Want wat, wat heb je al eens gehoord aan, aan, aan, aan verhalen van bijvoorbeeld een, een Filipijn, hoe die leeft? Of? Nou ja, het begint al dat zo'n gemiddelde zeeman, die zit negen uh, maanden of tien maanden of elf maanden aan boord per jaar. Dan gaat hij twee maanden naar huis en dan begint het weer opnieuw. Nou, dat kunnen, dat kunnen mensen in Nederland zich niet voorstellen. Dat is geen leven. Maar Want... dat is wel hun leven. Ja. En waarschijnlijk voor een, voor een loon waar je toch wel een beetje van denkt... nou, dat is niet helemaal eerlijk naar wat ze doen. Wij zouden ons bed niet uitkomen. Voor hun is het relatief veel. Maar hun, ja. hun eigenlijk stellen hun, hun leven in dienst van hun gezin thuis. Ja. Zo werkt dat voor hen. Ja. En dat, dat doet, je wel eens, uh, ja, doet je wel eens even achter de oren komen. Ja, precies. Van hoe, hoe goed je het eigenlijk zelf hebt. Uh, en, ja. ja. Nee, klopt. Leuk je gesproken te hebben, Erik. En uh, ik wens ja. je nog een goede nacht. Werk ze. Ja, succes. Hoi. U kunt mij praten over dit onderwerp via 0800-1121. Wat maakt jou gelukkig? 0800-1121. desire, my they did admire. The evening that we only thought we. The desert's lonely nightfall disappears. The raven who flies through the desert skies is wiser than you or me. The birds have a peace, the stillness of sleep, and the desert raven he has found. Nieuwe muziek van Jonathan Wilson, Desert Raven in de Nacht op 1. Aan de telefoon heb ik Femi, nacht. Goedenacht. Goedenacht. Femi, jij was ook aan het luisteren naar deze uitzending. En je hoort het onder andere het, het onderwerp waar we dus over hebben. En ja. dat onderwerp is als volgt. Ik haal het nog eventjes voor de mensen die net inschakelen. Dat Dus blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders... die vindt dat we op de verkeerde weg zijn. Terwijl tegelijkertijd 91% van de bevolking zegt... zeer tevreden te zijn over het eigen leven. Dat ben ik. Jij bent heel tevreden over het eigen leven? Ik ben tevreden over mijn eigen leven. Ik vind het altijd heel leuk om, om, om dat te horen als mensen heel tevreden zijn. Dan ben ik ook heel benieuwd waarom. Omdat ik inmiddels 66 ben. Toen ik 32 jaar was, toen heb ik al een keer afscheid van mijn familie moeten nemen. Omdat ik heel ernstig ziek was. Met 47 kreeg ik een beroerte. Toen het weer heel slecht leek. En nu ben ik 66 redelijk gezond... Mm -hmm. in het bezit van drie gezonde kinderen en vier lieve kleinkinderen. Ja. En wat mij daarmee extra gelukkig maakt is van, ik heb drie kleindochters en één kleinzoon en mijn kleinzoontje is acht jaar en dat kind is zo verschrikkelijk gehandicapt. En hoe, gewoon hoe gelukkig zo'n klein jochia kan zijn. Ja. Gisteren hebben we Sinterklaas gevierd bij hen, en hij lag naast me in de rolstoel. Mm -hmm. En dan kwam er een cadeautje. Oh Brian, Sinterklaas heeft ook een cadeautje voor jou. Zullen we het eens uitpakken? Ga maar even voelen. Hij kan ook niet meer zien. Zo. Hij, kan, hij kan niet praten. Hij kan echt helemaal niks. Nou en dan ga je met zijn handjes over het cadeautje. En dan gaan wij samen uitpakken. Nou dat, hoe dat kleine ventje dan kan stralen. Ja. Dat, dat, dat... Echt waar, daar kan iedereen wat van leren. Ja. Dus dat, dat, dat is echt het pure geluk voor u? Maar het is voor mij puur geluk. Ja. Vorige week paste ik een keer op. En hij heeft toch zo ontzettend veel last van epileptische aanvallen. Mm -hmm. Het is gewoon eng om op te passen. Maar goed, wanneer ik dan wat hoor, dan kijk ik even bij hem. <coughs> en vorige week... Ik had er al een paar uur gezeten en ik was nog niet bij hem geweest. Dus ik denk op een gegeven moment... Ik hoorde hem zo even, laat ik maar even kijken. Ik loop naar de slaapkamer toe, lag hij nog wakker. Ik zei, Hé, hey, lieve jongen, oma komt even bij jou kijken. Hoe gaat het met jou? Nou... Dan lacht hij zo breed uit. Dan is dat kind zo blij. Ja. En dat maakt je gewoon hartstikke gelukkig. Ja. En, en, en dus met, met wat u nu uh, vertelt en wat u zelf heeft meegemaakt. Want u heeft ook, als ik het zo hoor, al een flink portie te verduren gehad in uw leven. Ja. Dat, dan zegt u eigenlijk van al die, uh, uh, al die andere zaken over de staat van Nederland, uh, de politiek. Dat, dat is eigenlijk allemaal bijzaak. Dat is eigenlijk helemaal niet meer belangrijk. Nee, dat is helemaal niet meer belangrijk. En ik vind het ook, je kan hier gewoon rustig over straat. Het is hier altijd vrede. Goed, er zijn er wel eens excessen, maar... Over het algemeen hebben we hier totaal geen klagen. Ja. Maar is, is er, uh, heeft, heeft u te maken gehad met, met een verandering? Dat u het, vroeger uh, dat u, dat u wel naar, naar de zaken anders keek? Dat u zich wel bijvoorbeeld uh, bezighield met de staat van het land? Welke kant het op ging? De politiek? Nou, eigenlijk minder. En ik ben ook niet zo dat ik altijd het slechte niet wil zien. Ik zie liever, liever wat er goed gaat. Mm -hmm. Maar loopt u soms dan niet weg voor kleine dingetjes? Bijvoorbeeld uh, de kleine slechte dingen die je soms ook even moet zien of moet aanpakken? Al heb ik misschien wel een beetje geleerd, maar. Ik, ik ben zo blij dat ik dit allemaal heb overleefd en dat ik. Ik pik er nu liever de goede dingen uit. Ja. Ja. En mijn moeder, die was altijd ontzettend zwaarmoedig. Als ze dan niet zwaar dan kwam ze weer... Oh, moet je nou eens horen? Ja, mam, daar kan ik ook niks aan doen. Ben jij te hard? Ik ja. kan best zijn, mama, maar ik ben Atlas niet. Ja. U maakt zich altijd over alles en iedereen druk. Ik kan dat niet, ik wil dat niet. Nee. En, en met, met, met Atlas bedoelt u dat, uh, dat was uh, toch dat mooie... Dat, dat poppetje die de wereldbol uh, boven zich droeg, toch? Ja, het was net Atlas. Ja. Zo weet ik maar dat ik één keer bij de kwam. Toen zei ze, er was ook wat in Enschede. Nou, het was zaterdagmiddag. Het was hartstikke mooi weer en ik had gewinkeld. Ze zat in een bejaardentehuis. Dus ik denk, ik ga even bij je langs. Ik zeg, wat was er in Enschede dan? Heb ik niks van gehoord, die vuurwerkram? Nee, daar heb ik niks van gehoord. Het was dus in tijd dat ik aan het winkelen was. En dat was ook in Enschede zelf, waar u toen was? Hm? Dat was ook in Enschede zelf, waar u toen was? Of... Nee, ik was in okay. Steenwijk. Oké. Okay. Nou, ik wist dat dus ze van niks. Ja, ik zeg, sorry mam, ik vind het erg, maar ik kan er ook niet meer zitten. Ja, nou, en die mensen dan, ja mama, wat moet ik eraan doen? Ja, maar ik, ik zeg, wat gaat u eraan dan aan doen? Toch ook niks. En ik kan hier wel uh, met tranen, met tuiten gaan zitten huilen, maar er zijn die mensen niet meer geholpen. Nee. Op het moment dat je er zelf iets aan kan doen, echt aan kan doen, dan kun je ze helpen, maar... Dat kan het echt niet. Nee, en, en dat, he, dat heeft de. Maar vindt u dan niet dat u daarmee zichzelf, uh, uh, als, ik, als ik het zo mag zeggen, te veel. Uh, ja, hoe, hoe kan ik dat nou mooi omschrijven? Of te veel uh, uh, binnen uw eigen hokje blijft, dat, dat u dan eigenlijk zich niets meer aantrekt van de wereld om u heen? Oh, toch wel? Wanneer er gewoon dingen zijn waar ik aan, aan kan aan bijdragen, dan doe ik dat zonder meer. Ja, precies. Dus, dus stel dat er bijvoorbeeld, uh, ik noem maar een gek voorbeeld... er staat een collectant aan de deur, dan heeft u dus zoiets van... oké, okay, ik kan nu hier geld instoppen en dan zou u dat willen doen. Ja hoor, dan doe ik dat. Ja, ja. Zolang dat financiële mijn vermogen ligt, tenminste. Ja, ja. Ik wil u bedanken voor het, uh, voor het belletje, Femi, naar de, naar, de, naar de studio toe. Graag gedaan. En ik uh, wens u een goede nacht. Dank u wel, ik wens u het zelf. Voor uitzending. Dank u wel. U kunt meepraten over dit onderwerp. Wat maakt jou gelukkig? Wat maakt u gelukkig? 0800-1121, dat is 0800-1121. Met Bianco in de nacht op een fly-by-night. Aan de telefoon, Christina, goedenacht. Goedendag. De kleine dingen in het leven, die maken jou ontzettend gelukkig. Ja, dat klopt. En wat zijn, jou, wat zijn voor jou de kleine dingen? De kleine dingen zijn eigenlijk de kleine kindertjes... waar je zoveel kan leren. Die geven je zoveel kracht en energie. En daar heb ik een voorbeeld van. Ik heb een klein zoontje, die was twee... En op zijn uh, sterfdag van zijn opa, de vader van zijn vader, mm -hmm. was het uh, bij de begrafenis was het weer zo slecht. Regen, wind, storm, uh, hagel, natte sneeuw en dat kereltje dat liep naar zijn vader, naar de begraafplaats. De, uh, de, de ja. En uh, daar liep hij, dus zijn vader was bij de politie. De vader liep in uniform, daarna, daar, daar stiep zijn broer in uniform. En, maar dat kleine mannetje die liep daar als een, ja, als een voorbeeld voor vele mensen... met zoveel kracht en uitstraling, dat zag ik dus. Hè? Ja, ja. Dat ik denk dat hij dat, <tie> dat een hele grote steun voor zijn vader was... die het moeilijk had. Zonder wat te zeggen kon ik dat voelen dat dat kereltje van twee jaar... Zijn vader zoveel kracht en liefde schonk. Dus dat was voor mij een heel bijzonder moment. Ja, daar werd ja. ik, ondanks al die uh, droevenis werd ik daar heel gelukkig van. Ja, precies. Dus dat was gewoon de houding, het, het beeld wat u zag... wat van dat jongetje afstraalde, dat was... dat ja, kwam binnen. Dat, ja, dat was zo krachtig, zo stoer, zo... zo mannelijk, in zo'n klein jochiaal. En toen dat allemaal achter de rug was, toen zat hij als een klein ellendig hoopje bij zijn vader op de arm. Zonder een woord te zeggen, zonder te klagen. Zo knap vond dat, zo stoer. Dus dat, dat, dat maakte me echt gelukkig. Ja, en, en, en dat, dat beeld, neemt u, heeft u dat dan meegenomen door het leven heen? Altijd als er dan moeilijke momenten zijn dat u denkt, ik hou vast aan dat kleine jongetje wat mij dan zo geluk geeft en heeft gegeven. Ja, ik hou me vaak wel vast aan, uh, aan een stuk soort dingen. Want dit vind ik wonderig eigenlijk, kleine wondertjes. Ja. Het was ook een klein wondertje. Want uh, een paar weken later liep ik met hem door het bos. En uh, het was eigenlijk heel aardig weer. En we liepen daar een beetje te, te, ja, iets te zoeken. Denk kastanjes of weet ik veel, of plaatjes, uh, paddenstoeltjes. En uh, toen kwamen we onder de bomen vandaan. En toen zei hij, ik kan huis, het regent. Nou, het spatte maar iets. Dus ik dacht, toen ging ik weer terug naar die gedachte van die dag. Dat het zo slecht weer was. En dat hij er dus zo stoer en, en, en, en zoveel kracht voor had om zijn vader, denk ik. Want ik, ik legde de link naar zijn vader, dat hij zijn vader daar in dat, op dat moment heel veel steun gaf. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Wat mooi om te horen, Christina, Wat een mooie, mooi, mooi voorbeeld. En is, dat is denk ik ook iets wat je dan steeds meeneemt. Dat dat, dat continu denk bij je blijft. Ja, dat, dat heb ik ook helemaal op papier geschreven. Hè? Dat heb ik, uh, ik heb het opgeschreven en er staat boven een, een, een droevige dag met een gouden randje. Oh, de, je hebt er een soort van gedicht of een verhaal van gemaakt? Nee, een verhaal. Ik denk als hij dan wat groter is, dan uh, geef ik hem dat. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, en dat zijn dingen die, die zijn er wel vaker uh, gevoelsmatig uh, voorgekomen bij mij. Dan denk ik, oh, wat, wat zijn kle kleine kinderen, kunnen zoveel kracht uitstralen, en, en zo vaak niet gezien. Ja. En, en dat doet je dan even alles vergeten uh, hoe het er in, in, de, in de wereld in Nederland aan toe gaat. Zulke, zulke kleine gelukmomentjes, dat, dat, dat geeft heel veel. Ja, dat geeft heel veel. Ik heb ook uh, toen mijn kleinkinderen klein waren, ik heb was van 23, 20, 19. Mm -hmm. En dan vandaag is er een tien geworden en dat het jongste Jokkie waar ik het nu over heb, die zit nu nog 7. Yeah. Maar als, die mijn, als kinderen, uh, toen ze klein waren, je handje pakte. Dat gaf me ook altijd een geweldig gevoel. Een klein kind wat je hand gaat vastpakken. En dat, dat hij dan vertrouwen in je heeft, bedoel je ermee te zeggen? Dat nou, die... het geeft me een heel warm gevoel, ja. ja, ja. Dat gaf mij echt een gelukkig gevoel. Ja. Een kind wat je de hand geeft, dat zegt zoveel meer als... nou ja, van allerlei andere materialistische dingen. Ja, ja. Want, want je hebt het over de kleinzoon, die is inmiddels zeven. Wanneer ga je dat, dat tegeltje aan hem overhandigen... met, met, die, met dat, dat verhaal erop wat je meegemaakt hebt? Wat, wat jouw nou, ik, kracht heb, ik heb het op papier gezet. Ja, op hè? papier, ja. Dat heb ik hem al een keer voorgelezen, maar hij, dat is denk ik een jaar geleden, maar dat, ik denk nog niet dat het helemaal tot hem doordringt. Nee. Maar dat bewaar ik gewoon, misschien als ik zelf uh, er niet meer ben of zo, of net voordat ik er niet meer ben. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ik, ik vond het wel uh, de moeite waard om het op te schrijven, want anders dan... Uh, ja, dan heb je het of nooit verteld. Ja, het heeft voor mij een hele speciale betekenis. Dus vandaar dat ik dat op papier heb geschreven. Ja. Dan vind... blijft het ook meer in herinnering. Ja. Ja. Ik vind het uh, mooie, mooie om, uh, om te horen hoe je dat zo vertelt en hoe je dat ervaren hebt. En dat je dat inderdaad straks nog deelt inderdaad, met, met die kleinzoon... die op zijn twee jaar geleden nog helemaal niet uh, van bewust was... dat hij dat u op dat moment kracht gaf tijdens een begrafenis. Ja, en dat was toch wel zijn verjaardag. Dat ja. was ook ja. bijzonder. Ja, precies. Dus, dus ieder jaar is die verjaardag ook een, toch wel een soort memorabel moment? Nou, ja, ergens wel. Maar ergens, als, als een is, denk ik, dat is toch ook wel met speciale, op een speciale manier. Dan ja. denk ik, goh. Ja. Want ik bedoel, maar het is wel zo. Als er twee zijn, hebben ze die zuiverheid nog in het onbevangen En is het inmiddels zeven? Of uh, ja, dan gaat toch weer iets... Uh, van de buiteninvloeden van, uh, van de maatschappij komen we weer naar zo'n kind. Dus de zuiverheid ja. is zo wel weer minder. Mm -hmm. Het is mm -hmm. natuurlijk een hele jog, maar dat ondervangen, dat, het, het, het niet, zeggen, niet praten. Niet, niet, maar de houding, de, de uitstraling, het gevoel van zo'n kind, ja, dat, dat zijn ze dan kwijt als ze wat ouder worden. Ja. Dat vind ik mm -hmm. soms wel heel mm -hmm. jammer. Bedankt voor het delen, Christina, van, van dit, dit mooie verhaal. Dit mooie voorbeeld. Het kleine geluk in jouw leven. Ja, dat is heel, heel fijn. Heel fijn. Ik wens je een goede ja. nacht. Ja, en ik jou ook. Het is een heel leuk programma. Ik had de radio de hele poos s'nachts in je raam gezet. Maar ik miste het wel heel erg. Ja, nou, vanaf nu weer gewoon uh, iedere nacht uh, eventjes aanzetten. Doe ik. <laughs> Dag, Christina. Nou, veel plezier. daar. Je kunt bellen naar de uitzending. Wat maakt u en jou gelukkig? 0800-1121. so do i when the moon is glowing so am i when the stars glitter so do my eyes in my heart i know just who i am i no longer wonder if i can always don't struggle with the things that i've done made up my mind i'm going for the prize Open up my soul to Sorry not komt uit Kenia. Ze heet Nemma. En dit was haar nummer Into the Dawn. En in de nacht op praten we over wat, ja, wat maakt jou gelukkig. En dat komt voort uit een uh, boekje van Maarten Verrossen: Wie zijn wij? En in het boekje gaat het ook vooral over, uh, nou ja, dat, dat, dat het eigenlijk dat Nederland al een ongeveer een jaar of tien in de mineur zit. En dat uh, ja, de meerderheid van de bevolking, of eigenlijk 91 procent, die vindt eigenlijk toch wel dat we heel erg tevreden zijn over het eigen leven. Maar tegelijkertijd als er naar het land gekeken wordt, dan zijn we eigenlijk heel ontevreden. Daar praten we deze nacht over. Onder andere over dat, dat geluk dus van die 91 om dat zo maar even te benoemen. En uh, aan de telefoon heb ik uh, Lot, nacht. Ja, nacht. Uh, Lot, je, je vertelde net al dat je... Uh, nou, vroeger kon je echt genieten van kleine dingetjes. Ja, van alles eigenlijk. En kan je een voorbeeld geven waarvan je dan genoot? Van wat voor zaken, dingetjes? Ik genoot uh, letterlijk alles. Van praten met mensen, van uh, bloemetjes, pijtjes, natuur astrologie uh, werk <laughs> ik is helemaal door blijven gaan van alles van zwemmen van sporten van films kijken van muziek poeh kan ik doorgaan nog <laughs> van, uh, ja ik bedoel uh, ja. ik was nooit uh, eigenlijk ongelukkig nee, nee. bijna zo goed als nooit totdat uh, ik vijf jaar geleden ben gegrepen... door uh, uh, PTSS. door middel ik heb in het leger gezeten en ik kreeg uh, last van uh, hyperventilatie mm -hmm. ik uh, ja, daar doen ze nou tegenwoordig paniekaanvallen. Want ja, het lijkt bijna op elkaar, maar hyperventilatie, dat zie je uitzendig. Dan gaan mensen echt uh, happen naar de lucht en, uh, trekken wit weg en noem maar op allemaal. Maar bij mij of bij mensen die paniekaanvallen hebben, dat is innerlijk. Dus ik ga niet, uh, ik zie niet aan de buitenkant. Dat ik dus ik dus ga, ga snakken naar de lucht of ik zo een moet uh, ademhalen of wat mm -hmm, dan ook. Mm -hmm. Maar je hebt wel het gevoel dat je even ja. lucht nodig hebt? Ja, van binnen denk je van ik word gek of ik ga dood. Want uh, ja, je moet op je ademhaling gaan laten. En je krijgt last van fobie, van claustrofobie, van straatfobie. Ik durfde niet meer alleen te reizen in de trein. Noem maar op. Maar. En sindsdien ben ik alleen maar ongelukkig. Ja. En, uh, dus ik belde eigenlijk de vraag: is, wat kan jij nou gelukkig maken? Of tenminste, wat ik zei, voorheen maakt het mij alles gelukkig. Maar op dit moment ben ik uh, zoekende, al, al vijf jaar. En niks met mij, gelukkig. Medicijnen niet, uh, religie, natuur, uh, luisteren naar. Ik doe, doe mijn best. Ik uh, ben uh, ja, van nature een optimist tot in mijn kist. Dus ik uh, heb altijd gehoopt dat ik uh, er ooit uitkom. Ja, ja want, want, want, je, want, je, want je loopt hier al een tijdje mee. Nou, ja. En, uh, dus op een gegeven moment, ja, ik weet het niet. Wat, wat komt het dan echt dat je, dat, je, dat je niet meer kan genieten, ook niet van de kleinste dingen? Bijvoorbeeld wat je zei, wat je vroeger wel, had, je kon genieten als de zon scheen. Daar komt maar, er, dat er maar, iets overheerst in je leven op dit moment? Ja, precies. Het uh, klinkt misschien niet zo uh, prettig, maar bijvoorbeeld ja, als, men, als men mij de vraag stelt. Ik kan ik kun het niet goed, maar ik kan bijvoorbeeld begrijpen... waarom Antonie Verkrameling bijvoorbeeld, die acteur, vorig jaar zelf moet het gepleegd. Hij was getrouwd, twee kinderen, een mooie vrouw, een carrière. En zo zijn er nog veel meer van die mensen die denken, of denken, die alles hebben. Vrouw, kinderen, noem maar op, allemaal. En hoe meer je hebt eigenlijk, of sowieso, dan, dan vraag je je alleen maar af, hoe, hoe kan ik nou gelukkig, ongelukkig zijn? Ja. En die, gaat, die loopt, uh, ja, de doktoren af, therapieën af, noem maar op, allemaal. En nou, dat is. Uh, Officieel wetenschappelijk is het ik heb een tekort aan uh, endrofine en serotonine in mijn hersenen. Die stof wordt uh, minder of uh, nauwelijks aangemaakt. Vandaar dat ik dus antidepressief was slik. En, mm -hmm. Want... en seks, hoor, maar het heeft weinig effect. Ja. En, en, en, mag ik vragen, Lotte, aan jou? Je, je hebt zeg maar dit gekregen, het PTSS. Dat is een soort syndroom? Nou, posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Wat ik al zei, ik heb bijvoorbeeld een bunkers... Uh, Beveiligen. Ik heb uh, gewerkt op vliegbasis mm -hmm. en uh, ja, je kunt het pas uit als je afgelost wordt. En daar kreeg ik dus voor het eerst uh, ja, iets wel raars, Want ik, ik, ik weet niet wat het was, ik heb het te van die kavel. Je, je, je moest dus bunkers beveiligen, gewoon, gewoon ja, daar. Dem... Ja, nee, ik, ik ben een beveiliger, geweest. ik moest dus een uh, vliegbasis beveiligen, twee uur bunker en een hoofdtoegang uh, beveiligen, toegangskontrole doen en uh, patrouille rijden of lopen, noem maar op, zulke dingen allemaal. Mm -hmm. En ja, op het moment waar ik niet weg kon gaan, dan brak ik paniek uit bij briefingen of in treinen of noem maar op allemaal. Als ik me ja, ik denk van, oh, als ik maar geen paniekaanval krijg, dan kreeg ik dus paniek. En dat heb ik, daar heb ik nou gelukkig geen last meer van. Ik, ben, ik heb het overwonnen door juist die dingen aan te gaan. Ik sprong in de treinen om alleen te gaan reizen en ik ging expressen. Uh, de gesloten opruimde, uh, boodschappen doen of gesloten ruimtes opzoeken om dat te overwinnen yeah, yeah. dat is mijn geluk maar ik uh, ja, ik lig nou eigenlijk uh, op bed op mijn slaapkamer de hele dag door uh, radio te luisteren ja, maar, maar je, je, hebt, je, hebt, je hebt dat op een gegeven moment in, in je werk had je daar dus last van, dat je dus op een gegeven moment had van nou ik kan niet meteen die kleine ruimtes. Ik, ik wil eruit. Hoe, hoe lang, hoe lang heb je dat dan nog volgehouden uiteindelijk, dat werk, om dat zo te blijven doen? Nou, ik heb het uh, helemaal uit. Ik heb uh, vijf jaar dus werk gedaan. Ja. En ik kreeg het al het eerste jaar, dus ik heb het vijf jaar volgehouden. En maar waarom heb je, niet eerder gewoon, heb je dat wel eerder aangegeven, van joh, ik, ja, ja, ja. ik ben uh, in de militaire dienst, heb ik uh, in het begin ik heb het een half jaar verborgen gehaald, ik dacht ik word op staande voet oneenvol ontslagen. Het is ja. niet nodig omdat ik, uh, ja, ik denk dat ik rare dingen ga doen, of zo in paniek met, met de gaan schieten of wat dan ook. Mm -hmm. Ik ben toen naar een ambassinier geweest. Toen, en dat, uh, en dat, dat, is, dat is iemand een soort van psycholoog, of...? Nou, een geestelijke, ja. Een ambassinier, een soort ja. dominee zat. Ja. En heb ik uh, ruim een jaar uh, mee, uh, elke twee weken een uur uh, mee uh, zitten praten. En toen op een gegeven moment zei hij van dit is, uh, zit veel dieper dan ik uh, denk. Die heeft mij doorverwezen een mi militaire psychiater in Utrecht. Nou, dat was voor mij echt een hele grote drempel. Een psychiater, nee, dat is niks voor mij, dat is voor mijn lood en niet voor mij. <laughs> op een gegeven moment toch maar heen gegaan en aan Calminsterbrett geraakt en antidepressief was. En ik ben ook een beetje eigenlijk uh, teleurgesteld in de psychiatrie. Uh, want uh, ik ben het niet eens met de stelling van uh, 91% is uh, ze tevreden. Ja, wat die vorige uh, de, uh, de mensen zeiden, van, uh, als je iemand vraagt, zelfs als ik in de psychi in de, bij de GGZ in de wachtkamer zit, mm -hmm. en ik kom bekennen tegen, ik word niet, ik word niet in zo'n grote stad, dus ik kom af en toe bekennen tegen, ik vraag hoe gaat het met je? Ja prima, alles goed. Uh, soms wordt die vraag aan mij gesteld, hoe gaat het met jou? En dan zeg ik, nou, als ik hier ben, niet zo goed. Nee, nee, want uh, dat is zo een... Ja, dan, dan, dan, dan... ja ik, ik loop niet voor niks bij de psychiater. En, nee, nee. en toch zeggen mensen automatisch, ja, het gaat hartstikke goed. En uh, soms uh, ben ik best wel down en dan zeg ik, uh, als ik die persoon goed ken, of redelijk goed ken... Ja, met alle aspecten, wat doe je dan, weet je? Ja, ja, ja. met je gaat, zeg dan gewoon, nou, ja, kan beter, of voel dan ook. Van, van de natuur zegt de persoon altijd: Ja, het gaat hartstikke goed. En dan moet ik, daar, moet ik, daar, moet ik, daar word ik een beetje gelukkig van. Dat, dat ik moet gaan lachen daar in de wachtkamer. Ja, dan kom ik binnen en dan zegt ze: Hé, hey, Lotte hoe gaat zeg, ja, ik heb het? Ja, het gaat veel beter. En, en dan, dan moet je dan wel lachen dat die mensen dat dan nog vragen op die locatie aan jou. Dat ja, ik denk van: Ja, dat kan niet goed zijn ja, je... Ja, maar ja. ik zeg de waarheid: ik zeg het kan beter. Ja, ja, ja precies. Maar, en uh, en als, we, als we zeggen: van Ja, uh, nah, het gaat goed. Nou, nah, oké. Okay. Maar als we zeggen: Ja, het gaat prima. Een, uh, Dan denk je al van, nou, dat, dat klopt ja, niet helemaal. Ja. kom op. Uh, ik, bedoel, uh, ik weet, uh, gelukkig de laatste decennia... Is het taboe wordt uh, stukken minder geworden... om naar een psychiater te gaan. Ja. Hé, hey, maar Lot, wat een heftig verhaal, joh. Ja, daarom dus... Dat, dat is zei. niet niks. Wat, en ik ken zoveel mensen in de maatschappij... wat die andere sprekers zeiden... als je dieper gaat in, uh, in een gezin... elk huisje draagt een kruisje... Ja. en ik ken geen enkel gezin... wat eigenlijk toch... Uh, Problemen heeft of wat gelukkiger wil worden, zet we dan wel huisje, bompje, beestje. Maar niemand wil zijn veilig was buiten hangen uiteraard, denk ik. Maar als je binnen gaat, dan, soms kom ik regelmatig uh, op zoek bij mensen en dan, in het begin denk ik, wauw, wat een gelukkige familie. Mm -hmm, mm. En na een mate van maanden of jaren als ik ze wat beter ken, ja, dan hoor ik ook weer verhalen van het wow, is niet zo prettig. Nee, nee. Hey, maar maar, maar Lot, hoe, ga, hoe gaat het nu met je dan? Ik uh, ben. Uh, aan het afkikken van kamingstabletten. Ik heb jarenlang kamingstabletten geschikt. Ja. En dat is een, een hele zware verslaving. En ook zoiets, ja, dat, dat wist ik allemaal niet van tevoren dat het zo heftig was. Daar ben ik nou aan het afkappen mee. En ik uh, ben een eind aan het breien, uh, hopelijk, om uh, na 15 jaar naar de GGZ te lopen. Ik ben een draaiende geworden. Om daar ook een eind aan te breien. En uh, ik weet het niet, ik denk, uh, pf, ja, met... Uh, Hulp van de schepper en van mensen om me heen. En van de natuur. En op eigen kracht uh, proberen verder te gaan. Want uh, dit zit geen soda aan. Die ik, ik bedoel, ik zie mensen bij de psychiatrie lopen... die alleen maar achteruit gaan. Dikker worden. Door de, door de medicijnen. en verwaarloosd. Uh, en... Ja, ik, ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in. Ja. Ik bedoel, ja. uh, maar uh, je, je, hebt, je hebt wel mensen om je heen... die je nog uh, die je kunnen helpen en die jou... Uh, nou, af, ja, wel, maar op een, af... moment, op een gegeven moment... Uh, worden die daar een beetje moe van. Want ja. die denken van als iemand ziek is na een maand of twee is uur beter. Maar als je, ik, ik klaag ook nog een stukken veel minder en minder. Ik begin nou ook te liegen eerlijk gezegd. Als mensen mij vragen hoe gaat het met je, zeg dus ik het gaat hartstikke goed. Mm -hmm. Want uh, dat willen ze, ze willen niet horen van uh, ja, het kan beter. Mm -hmm. Dus uh, ik klaag minder. en uh, Ik heb gelukkig mensen om me heen, maar ik ga ze niet meer belasten met uh, ja, klaagliederen. Maar weet je wat me wel opvalt, Lot? Ik vind dat je er heel, uh, heel open over praat. En uh, heel, nou ja, ook al, toch al een beetje relativerend voor zover dat kan. Ja, ik ben een realist. En ik ja. ben optimist van nature, wat ik ja. al zei. Maar ja. het is uh, erfelijk. Mijn moeder is uh, depressief. En uh, mijn zusje en mijn neef. Dus ik heb uh, de afgelopen vijf jaar erin verdiept dat het erfelijk is. Maar het heeft ook te maken met uh, omgevingsfactoren. En uh, wat ik al zei met de nadruk, ik ben een optimist. En, uh, ik, alles heeft reden en dat is mijn uh, keuze geweest, wat ik gemaakt heb in het verleden. En als ik overkom zo bij de psychiater, was het in het begin ook een groot fout. Dat ze dachten dat het allemaal wel meeviel, mij, dat dacht ik zelf ook. Maar nu, 15 jaar verder, ja, nu begin ik een beetje niet echt wanhopig te worden, maar wel... En uh, komt er hier op ooit hopelijk in dit leven nog een einde aan. Ja, ja. Maar, je, je, maar zo niet het zei zo. Ja, je zegt dat je een optimist bent, heb je dan, hè, dat zit gewoon toch in je, in je karakter, waarschijnlijk ja. dat je altijd ja. optimist bent, heb je dan toch nog voor jezelf uh, bepaalde stappen die je gaat nemen? Je zei net al van nou, weet je, ik ga ik zoeken bij mensen om me heen, bij de schepper. Uh, ik, uh, do, door middel van uh, radio 1 te luisteren. <lacht> Klinkt uh, gek maar zwaar, ik hoor heel veel. Uh, bij mensen, dus gewoon van de maatschappij. met. Uh, uh, ja, goede advies en tips. niet rechtstreeks naar mij toe, maar gewoon in het algemeen. Ja. Uh, zoals. Uh, um, ja, Charlotte. <laughs> ik, heb, uh, ik onthoud Eidsburg Charlotte. dus is van het liedje voor ik heb twee motten in mijn oude jas. <laughs> <laughs> Charlotte. Nee, nee, Bas of zo. Maar, uh, dat van die dingetjes. En wat van, heb je daar uh, dan aan onthouden aan dat gesprek eerder deze nacht met Charlotte? Ja, kleine dingetjes. Zij zegt van. Uh, met een, go een goed boek en een glas warme thee en een uh, Franse Alp of zoiets. Een ja, Franse chansons, ja. Kijk, die dingen, dat vind ik positief en daar put ik mijn kracht uit. Dus uit uh, mensen die zelf dingen hebben mee meegemaakt. Ja, ik moest dus aangesteken ervaring dus plundig, Zoals ook die andere mevrouw die, die werkt met mensen die... Uh, uh, hoe weet het? Uh, kinderen die uh, ADHD hebben en, mm -hmm. en, en mm -hmm. andere uh, dingen. Dat zei, Eerlijk gezegd, jaren geleden zat ik ook uh, boven mijn slaapkamertje ellendig. Ja, ja. En um, nu heb ik zeven, vette jaren waarschijnlijk, maar misschien kan het over een jaar heel anders zijn. Ja, ja dat is realiteit. Ik, ik hoop dat je mag gaan genieten van die, van die kleine dingetjes, uh, Lot. Ja, dat, dat doe ik zeker. En uh, wat ik al zei, ik, ik vind jou een hartstikke goede radio. Uh... Nou ja, dank daarvoor. En ik vind het fijn dat je uit de radio zoveel energie haalt. en uit de gesprekken van mensen. Ik wil je heel veel sterkte wensen. Ik wil je bedanken voor je openheid. En ik hoop dat jouw wereld, ondanks alles, toch binnenkort mag gaan veranderen. En daar past, past deze plaat bij, Lot. Oké, dank u, Felix. Fijn.